Dit is Renate Evers met het NOS Journaal. Een Spaanse journalist, Syrische stad Homs, is ontsnapt en zit veilig in Libanon. Dat heeft zijn vriendin gezegd. Hij was een van de vier journalisten die sinds vorige week in de belegerde stad zitten en probeerden weg te komen. Gisteren werd een gewonde Britse fotograaf de stad uitgesmokkeld. Er zitten nu nog twee Franse journalisten vast in Homs.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 De leadsanger van de Monkees, Davy Jones, is overleden. Hij stierf in Florida in zijn slaap. De band werd in 1966 opgericht en begon als een televisieserie over de belevenissen van een fictieve popgroep. De serie werd enorm, enorm populair, waarna de Monkees besloten om door te gaan. Een wereldwijde doorbraak volgde met hits als Daydream Believer en I'm a Believer. Davy Jones is 66 jaar geworden. In Zuid-Afrika heeft het ANC jongerenleider Julius Malema uit de partij gezet. Malema is omstreden, zo pleitte hij voor het omverwerpen van het bewind in Botswana. Hij was al voor vijf jaar geschorst en omdat hij tegen die uitspraak in beroep is gegaan, heeft het ANC nu besloten hem te royeren.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 Het weer bewolkt en nevelig. Er kan mist ontstaan. Minima vannacht rond 7 graden. Morgen eerst grijs, maar in de middag in het zuiden- en westen ook zon. En het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Het ritme van ZFM op tv, radio en internet. ZFM. Met nu. Tap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 Welkom terug bij Peaceful Radio, aflevering 766 uur 2 hier op 7 Zandvoort. We zijn begonnen met Asher Queen en zijn CD, This Love.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 Om Hiranya Varna Gumharineem Subarna Rajatasrajam Chandram Hiranmaim Lakshmi Jatavedo, Maavaha Tam, Maavaha Jatavedo, Lakshmi Manapagamineem. Ja, hiranyam ben ik, hier ben ik, hier hastinada ik, KAM SO SMITAM HIRANYA PRAKARAM ARDRAAM JVALAMTEM TRIPTAAM TARPAYANTEM PADMESTHITAM PADMA TAMIHO SHRIYAM CHANDRAM PRABHASAM YASHASA JVALAMTEM SHRIYAM LOKE DEVAJUSHTAM udharaam tam PADMINI me sharanam maham aditya varane tapaso dhijato vanaspati stavavrukshodavilvaha tasya taraja Muppet devasakha de vasaka keertes jamanina saha. Radar smira min Chutti Gandhadvaram Dura Dhrasam Diptyapushtam Kareeshanee Ishvari Gnzarbabhu Tanaham Tamihapapappa Ishriam Manasa Kamamako Vashonagmrupa manasya majisri shrayatam yashaha kardamena praja bhuta majisambhava kardama shrijam vasajame kule maataram padna malinem apas rajam Nichadeve Mataram Srijam vasayame Kule Ardram Pushkaranim Pushtim suvarnam He Mamalinim Suryam Hiranmaim Lakshmim Jatavedo maavaha Ardram Yakaranim Yashtim bingalaam Padma Chandraam, Hiran, Maim, Lakshmi, Jatavedo, Mahavaha, Taam, Jatavedo, Lakshmi, Manapagami, Yesjam, Hiran, Prabhotam, Gabo, Das, Joshua, An, Binde, Prayato. Pardon, van de Nebulé, een uh, sympathieke meneer die al een, al een tijdje geleden deze CD opnam. Het is uh, muziek voor meditations en relaxations en soundscapes, zo uh, noemt hij het allemaal zelf. Het is uitgebracht bij het label uh, Wells Music. Ja, voor de playlist verwijs ik je naar, je, naar de, naar de uh, website van Zivem M